Thailand en Cambodja gaan weer praten over een staakt het vuren. De twee landen hebben al decennia lang ruzie. De afgelopen weken vielen dertig doden. In juli was er al een akkoord, maar dat hield geen stand. Volgens Thailand moest er toen snel worden onderhandeld... omdat president Trump bij de ondertekening wilde zijn. De man die vastzit voor de dood van de tweelingboer van S10... zegt dat hij er niets mee te maken heeft. Volgens Doem werd Emil den Hollander vastgehouden in een flat... en zag hij geen andere uitweg dan van het balkon te springen. De verdachte zegt dat hij nooit in die flat is geweest. En Chris Ria is overleden. De zanger had zijn grootste succes met Driving Home for Christmas en is in het ziekenhuis overleden op zijn 74ste. Radio 2-dj Jeroen van Inkel vertelt waarom Driving Home for Christmas zo'n enorme klassieker is. Het is echt een goed nummer en uh, het zit goed in elkaar. De tekst is uh, slim geschreven. Uh, hij kijkt naar de, de, de chauffeur naast hem die ook onderweg naar huis is en het hele thema, zeg maar, vanuit uh, het, het, de boze buitenwereld naar het warme thuisfront rijden en daar bij de kerstboom gezellig kerst gaan vieren met de familie. Ja, dat, dat spreekt natuurlijk iedereen wel aan. Je kan Chris van jij ook kennen van zo'n andere hit, Josephine. Hij verkocht in totaal 30 miljoen albums. Het weer overwegend bewolkt. Het komt vannacht af naar 0 tot 4 graden. Morgen ook bewolkt en wat kouder dan vandaag. Het wordt dan een graad of 5. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in Noord-Holland, maar wel een met veel vertraging op de A1... van namens voort naar Amsterdam. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd tussen Baarne en Blarikum... waar meerdere voertuigen bij mee betrokken zijn...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 Belly hanging low But mama don't you see? Months ago No, you can't call that growth But mama, don't you see?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 For who I used to be I've set me free I've set me free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 Just Dat The colors I used to love.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 Ja, zijn vandaag, maar je bent in de lucht ik zou willen vliegen en dat ik geen word met de nacht. Heb niks meer te verliezen. Al mijn tranen opgebracht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 Want die magie... Ja, wil je meer kerstmateriaal horen, verwijs ik je toch echt uh, naar het uh, programma van uh, Ene Willem de Waard. Uh, die met zwaardvis uh, bij Radio Capelle dat altijd uh, doet. traditiegetrouw doet hij dat op zaterdag voor kerst. En daar zal Marta Arpini misschien ook wel tussen zitten. Het is Christmas. We uh, hebben er nog eentje: zo'n uh, kerstsingel. En dat is van Blanco Christmas samen met Ellen de Namme. Daar sluit de uur mee Angel af. Lies, light in love, the snow